U kunt luisteren naar het tweede deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een luisterspel geschreven door Jan van den Wegen. Ja. Wat denkt u nu? Wat kunnen we doen? Mevrouw Davis, u hebt er goed aan gedaan ons dadelijk te waarschuwen. Maar gelooft u me, u hoeft helemaal niet zo ongerust te zijn. We hebben hier geen enkel alarmerend bericht betreffende uw dochter binnengekregen. Dat is alvast geruststellend, nietwaar? Jammer niet. Als er wat gebeurt, dan zijn wij toch de eerste die op de hoogte worden gebracht. Doch, maar... Dus Bro ik zou u aanraden, kalm naar uw hotel terug te keren. Hm? Ik zal u met een dienstwagen laten brengen. En u wacht daar op van ons. Ja, maar. Met... Maar er is op dit ogenblik geen reden om te panikeren. Toch wel, alsjeblieft. Hoogstwaarschijnlijk dat... is er niks aan de hand met uw dochter. En komt ze gewoon weer thuis? Dat gebeurt wel vaker, weet u. Niet met Jessie, officer. Goed, we zullen een onderzoek instellen. Gewoon een routineonderzoek, natuurlijk. Voortgaande op mijn ervaring zou ik er een lief ding durven om dat het allemaal goed afloopt. Ik hoop het, officer. Komt u mee, mevrouw Davies. Schat, man. Dag, breng deze dame met de wagen naar het Golden West Hotel. Dadelijk. Oké. Okay, Dag, mevrouw Davies. U hoort nog wel van ons. Dag officers. Wel bedankt. Verdomme. Dat moest er nog bij komen. Ja, als die rotzak maar weer niet heeft toegeslagen. Laat ons dat hopen. Maar Daarmee schieten we niet op, hè, Sarge. We moeten toch iets doen. Ja. Vooral in deze omstandigheden. Rijd direct naar Harle Oké. Okay. Maar uh, voorlopig geen woord over de verdwijning van die meid, begrepen? Gewoon eens hengelen, meer niet. Yep. Heel ja. Heel diplomatisch optreden, Brian. snoepen. En uh, daarna onmiddellijk terug voor je rapport. Reken op mij, Sarge. Dus, je weet het, niks loslaten, alleen rondneuzen. Misschien vind je wel wat. Oké. Okay. Zeg, uh, is Shepman al vertrokken met die dame? Hij rijdt net weg, Sarge. Goed, verder niks. Ja, inderdaad. Als die rotzak maar weer niet heeft toegeslagen. Verbind me dadelijk met het Golden West Hotel in Glaspaar. Vraag naar Isabel Fogarty. De Juffrouw Isabel Fogerty, ja, ja, ja. Ja, ik wacht. Het is dringend. Morgen, officer. Morgen. Hoe heet jij eigenlijk? Ik? Tony Gamba. Waarom? Hmm, zo. Jij bent niet van hier, is het niet, Tony? Nee. Hoe lang werk je hier al in Headless Tavern? Meer dan een jaar al. Italiaan? Agrigento officer. Uh, mijn vader bedoel ik, ik zelf ben in de steeds geboren. Uh, Schilt er wat aan? Nee, niks. Helemaal niks. Zomaar. Een splitje, officer? Ja, graag. Zeg, koel uh, cool is het hier, hè? Buiten smelt je al van de hitte. De lucht is dik als honig. Ja, net als in Sicilië zou men nou wel zeggen. Uh, Om de Ja, en veel soda. Cheerio, officer. Ah, cheerio. Ah, het is hier wel een dode boel, hè, man. Nou, het is nog vroeg. En hoe kan dat anders? Ook s'avonds komen er ras geen klanten meer, officer. De lui zijn bang geworden. Als jullie die vervloekte maniak niet vlug te pakken krijgen... Nou, ...dan kunnen we onze tent wel sluiten, vrees ik. Is het zo, erg? Ze praten over niks anders We meer. krijgen hem wel te pakken, vriend. Maak jij je daarover geen zorgen? Ja, ja, ja, maar het duurt wel even, hè. Zeg eens, heb uh, je hier gisteren niet een stel lui over de vloer? Ja. Ja, dat klopt, officer. Twee grietjes en een paar knapen. Ken je ze? Die ene jongen, uh, ja, hoe heet die ook weer? Uh, dat... Roy Mustoe. Ja, uh, die is van hier. En de andere? ken ik niet. Vakantiegasten, zeg Er is toch niks aan de hand met hen? Nee, alleen maar routine, Tony. We houden altijd een oogje in het zeil, snap je? Ja, ja. Waren ze met z'n vier? Ja, dat zei ik toch. Of nee, uh, wacht eens even. Eerst kwamen die twee grietjes binnen, samen met die vreemde knul. Hm, Lekker kippetjes afzet. En later kwam die die Raimas toe. Nou, Afser, u ziet waarachtig te hengelen. U maakt me wel nieuwsgierig. Wat deden ze hier? Niks bijzonders, hoor. Een glaasje drinken, heel rustig. Ze zaten daar in die hoek. Waren er nog andere klanten? Nee. Oh ja, ja toch, zo'n vent met een snor. Komt hier wel eens een neutje pik af en toe. Ken je hem? Nee, een heel gewone vent. Ging trouwens weer vlug weg. Ah, zo. Die jongelui, die zaten dus daar. De hele tijd, met z'n vier. Nee, dat zei ik toch al, officer. Die ene meid, dat, dat blondje, die ging eerst weg. Rijma's toe kwam pas later binnen. Hoe laat was dat? Heb ik echt niet opgelet, officer. Middernacht, toch. Ze zijn omstreeks uh, één uur weggegaan. Maar dat blondje, dat ging vroeger weg. En alleen, zei je. Klopt. Eigenaardig. Hoezo? Nou, zo'n meisje. S'nachts, helemaal alleen. Is je dat dan niet opgevallen, Tony? Nou, uh, nu u het zegt, officer. Ik vond het ook wel wat vreemd, ja, maar. In een, een zaak, zaak en... als deze. Is er echt niks aan de hand? Nee. Wat zou er aan de hand zijn? Weet ik veel. U vraagt maar, officer. Ja. Verder uh, alles oké? Okay? Alles oké, okay, ja. Enfin als die vervloekte gek maar in de schuurtje zat. Hm. Wordt voor gezorgd, man. Het is wel de hoogste tijd, dacht ik zo. Straks maakt hij nog een vierde slachtoffer. Die vrouwen zijn ook zo roekeloos hè, vandaag de dag. Met een wildvreemde kwastelierus gaan ze op stap. Geen wonder dat er al eens Sousa van komt. Dat is de emancipatie officer. Och ja. Ui. Dat valt buiten mijn straatje. Ik zeg maar leven en laten leven. Ja, gelijk heb je. Nog een splitje, officer. Nou, schrik maar in, Tony. Ik ben zo terug. Eerste deur links. Het is nogal donker op de gang. Let op de trap. Ik kijk wel uit. Die smeers doet wel geheimzinnig, er is zeker iets gebeurd, maar wat en als ik dat maar wist. Hallo? Politie? Politie? Ja, sergeant Klein hier. Met wie spreek ik? Mevrouw Jackson van Gelinspar. Mm, morgen, mevrouw Jackson. Wat kan ik voor u doen? Oh, Bill, Bill. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Wat zegt u, mevrouw Jackson? Bill, het is afschuwelijk. Mevrouw Jackson, ik begrijp u niet goed. Wat is er gebeurd? Een nieuwe moord, Bill. Ze is dood. Wie is dood? Wie? Een jonge vrouw. Ze ligt daar in een bloedplas. Allemaal bloed. Waar? In het struiken was Bill. Ik voel me niet lekker, ik ben helemaal van streek. Mevrouw Jackson, mevrouw Jackson, luister je even naar me. Luister u? Ja, ja, Billik. Luister. Mevrouw Jackson, hm? vertel me eens rustig wat er gebeurd is. Heel rustig. Ik zal het proberen, Bill. Mooi zo, ik luister. Uh, vanmorgen, Billik, ik ging wandelen met Duke, met mijn hond. Mm, ja. Dat is mooi, ik rood. Het is zo'n prachtig weer. Hè? Ja, ja. Uh, Duke loopt nooit van me weg, Billik. Het is een liefbeest. Ja, ja, ja, ja. Wel, op zekere ogenblik rende, hij blaffend weg. Ik liep hem terug, maar hij wou niet komen. Duke, Duke, riep ik. Maar hij verdween in struiken, was langs de weg. Dat heeft hij nog nooit gedaan, Bill. Ik was eerst verbluft over zijn gedrag. Toen werd ik boos. Ik riep maar, Duke, Duke. Maar niets hoor. Nee, nee, ja, ja. En toen hoorde ik hem ineens jank. Hij huilde als een wolf. Ik ging kijken, Bill. Oh, het is verschrikkelijk. Wat zag u mevrouw Jackson? In struiken was het lijk van een jonge vrouw. Oh. Een meisje nog. En overal bloed, grijzelijk verminkt. Duke zat erbij met zijn kop in de lucht, met zijn haren overend en huilen, huilen. Ik ben bijna flauw geval. Wat hebt u toen gedaan, mevrouw Jackson? Ik? Oh, ik ben naar huis gerend. Met Duke aan de leiband, want hij wou eerst niet meekomen. Ik heb hem moeten meesleuren. En waar was dat, mevrouw Jackson? Wel, een heel eind voorbij, at least heaven, Bill. Mm. Zo wat een kwartier lopen. U zet er altijd flink de pas in als u gaat wandelen, nietwaar? Ja, waar? ja, ja, ik kan nog hardig uit de, mm. de voeten, Bill, al ben ik al zo oud. Maar nu voel ik me toch helemaal niet lekker. Ik zou de dokter maar eens bellen als ik u was, mevrouw Jackson. Ja, dat zal ik beslist doen. Bij... Zeg, denk je dat het weer iemand manjak geweest is? Laat dat maar aan ons over, mevrouw Jackson. Hebt u over die akelige al met iemand gesproken? Nee, met niemand. Ik heb ah. dadelijk naar jou gebeld. Dat was heel verstandig van u, mevrouw Jackson. Ik kom dadelijk naar u toe, begrepen? Ja. En uh, u praat er met niemand over? Ook niet met Sarah? Hm? Ik heb haar vandaag vrij afgegeven. Hm. Ik ben alleen thuis. Mooi, mooi. Ik spring dadelijk in mijn wagen en kom naar u toe. Ik kom vlug binnen. Over enkele minuten ben ik al bij u. Verdomme, dat is nummer vier. Had je niet de indruk dat die ene meid, dat blondje bedoel ik, dat zijn een afspraakje had met de vent die bij jou hier aan de baar zat? Die uh, vent met zijn snor? Ja. Nee, nogmaals, officer, ik heb daar niet zo op gelet. Wie is het eerst naar buiten gegaan, dat blondje of die vent? Dat blondje, ja. Ja, die vent ging pas daarna weg. Onmiddellijk daarna? Weet ik veel. Onmiddellijk daarna, vraag ik je. U neemt me waarachter een verhoor af? Nou, u moet niet langer verzwijgen dat er wat gebeurd is, officer. Dat gaat jou dan geen barst aan, Tony. Ging die vent onmiddellijk na dat blondje weg, dat vraag ik je. Misschien een paar minuten later, officer. Heeft hij hier in de gelachzaal met haar of met een van die jongelui gepraat? Nee, dat zeker niet. Had je soms de indruk dat ze elkaar kenden? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Waarover heb jij met die vent gepraat? Gewone dingen. Het weer, de negers, zomaar. En wat zei je? Ik heb het niet opgeschreven, officer. Zei hij iets over de manjak? Nee. Zeg eens, officer. Verdenkt u er die vent soms aan dat Ik stel hier de vragen. Oké, okay, oké. Okay. Maar het ligt er nu toch vingerdik bovenop dat er wat aan de hand is. We weten nog niet of er iets aan de hand is, Tony. Het zou wel eens kunnen. Ziet u wel? Ik zal je wat zeggen, Tony. Waarschijnlijk hè, is er helemaal niks aan de hand. Maar in de gegeven omstandigheden... Je bedoelt die rondzwervende maniak die nu al drie vrouwen omgebracht ja. heeft. Ja. Jij kunt ons misschien helpen, Tony. In zo'n tent zit je altijd een beetje op een uitkijkpost. Is het niet? Kom komen hier heel wat lui over te vloeren. Ik zei het al, officer, de jongste tijd niet zo erg veel meer. Het is allemaal de schuld van die glazige griezel. Als je iets verdachts merkt, kun je ons een tip geven, hè? Graag. Ik sta altijd achter de politie. Orde moet er zijn. Anders gaat alles op de fles. Mooi. Dus als er iets is... Leven en laten leven, dat is mijn devies, officer. Maar in dit geval ben ik uw man. Zo'n moordzieke gek moet zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt worden. Zeg, en zeggen, uh, wat is er met dat blondje gebeurd? Praat er voorlopig met niemand over, Tony. Met niemand. Dat is je geraden. Herenwoord af, sir, maar. Ze uh... is spoorloos. Dood? Dat zeg ik niet. Ze ging hier gisteravond alleen weg, zeg je? Ja. Wel nu, ze is nog altijd niet komen opdagen. Oh. Oh. <laughs> Daarover zou ik me geen zorgen maken als ik u was, officer. We maken ons voorlopig nog geen zorgen, Tony. Maar in de huidige situatie houden we alles secuur in de gaten. Is dat duidelijk? Duidelijk genoeg. U bent dus bang dat de mani... Je draaft niet... weer al door, Tony. Je hebt te veel fantasie. Helemaal niet, ze. Integendeel. We weten best hoe die luid vandaag de dag... Nou ja, dat zo'n grietje eens een hele nacht uitblijft, dat is nu toch de gewoonste zaak van de wereld? Ze zal er met een knul van door zijn gegaan. Ze zijn nu eenmaal niet meer zoals in onze tijd. René. Al die seks, die drugs. En women's sleep, en noem maar op. Ech, ik ben blij dat ik niet getrouwd ben en geen kinderen heb. Nee, niks voor mij. Zeg uh, wat die jonge lui betreft. Ik bedoel, die twee meisjes en die twee jongens van gisteravond. Oh, die. Over hen wou ik het nog eens heel even met jou hebben, Tony. Ik heb u al alles verteld of, sir. Om hoe laat vielen ze hier bij jou binnen? Na elf. Ah, kun je dat niet wat nauwkeuriger bepalen. Tussen elf en half twaalf, dacht ik. Mm. Zeg, uh, mm -hmm. schrijft u dat allemaal op? Ja. Dus eerst kwamen die twee meisjes met die ene jongen binnen? Klopt. Was die vind met zijn snort toen al hier? Ja. Hoe lang? Weet ik niet precies. Een tiental minuten misschien. Vijf. Was hij met zijn wagen? Ja. Ik heb een wagen horen stoppen op het parkeerterrein. En later hoorde ik hem wegrijden. En die jongelui, waar is te voet? Ik stond met die vent te praten. Ik zou het niet kunnen zeggen. Hoe laat zei ook weer dat dat blondje wegging? Omstreeks middernacht. Klopt dat? Ja. En ze ging ineens alleen weg. Ja, dat zei ik toch. Geen heibel of zo? Niks, hoor, alles gewoon. En die vent aan de baar, zei die wat? Waarover? Ja, over het weggaan van dat blondje. Nee. Die keek niet eens om, geloof ik. Och, die had er helemaal niks mee te maken als u het mij vraagt. Maar onmiddellijk daarna ging hij toch ook naar buiten? Zei ik dat? Nee, nee, nee, nee, nee. dat zei ik niet. Hij bleef nog even. Hij moest nog afrekenen. Hoe lang bleef hij nog? Twee minuten, 37 seconden en Dat de... Zou ik niet doen, beste Tony? Daar kon je nog eens spijt over krijgen. Och, zo bedoelde ik het niet, of... Hoe lang? Een paar minuten, dacht ik. Maar is dat allemaal zo belangrijk? Alles is belangrijk. Dus... Toen reed hij met zijn auto weg. Ja, hij ging naar buiten en reed weg. Dat heb je dus duidelijk gehoord. Ja, ja. In welke richting? Of... of sir dat weet ik niet. Daar heb ik echt niet meer op gelet. Maar je hebt wel gehoord dat hij direct wegreed. Ja, en meer kan ik heus niet vertellen, sir. Om hoe laat is die tweede jongen, die Roymus toe dan binnengekomen? Omstreeks middernacht, officer. Ook dat heb ik al gezegd. Juist. En hoe lang bleef ze hier dan nog met zijn drietjes splijsteren? Tot zo wat één uur. Toen heb ik de tent maar gesloten. En nog een splitje misschien? Nee, dank je. Hoeveel krijg je van me? Niks, afser. Dank je. Kijk, daar komt Sergeant Klein. Oeh, de hele politie is op de fiets. Nou, uh, tot ziens, Tony. En praat je mond niet voorbij, hè? Ik zwijg als het graf, afser. Tot ziens. Ja, daar ben je, Bright. En? Niks bijzonders, Sarge. Ik heb het allemaal netjes genoteerd. Er is nieuws, Bright. Hé, hey, zeg, je kijkt zo somber. Ik vrees dat we een vierde slachtoffer hebben. Wat? Een vrouw? Ja. De maniak? Afwachten. Maar ik vrees het. Waar? We gaan er dadelijk op af. Zeg, verdomme. En, en, en hoe weet je het? Ken je mevrouw Jackson? Dat bejaarde dametje Spy? Juist, juist. De gepensioneerde hoofdonderwijzeres. Ik heb nog bij haar in de klas gezeten. Vermoord? Nee, nee, nee. Zij niet. Ze heeft me zo pas opgebeld. Zij heeft het lijk ontdekt. Bij haar thuis? Nee, nee. Ik ben even langsgelopen om met haar te praten. Het arme mens is vreselijk overstuur. Die begrijpen het nog altijd niet, Sarge. Vanmorgen is ze gaan wandelen met haar herdershond Joek, langs Smoker Road. Dat doet ze vaker. Ze is nog flink te been. De hond ging snuffelen in het struikenwas langs de weg. Ze riep hem terug, maar hij wou niet komen. Hij begon te janken. Toen ging ze zelf kijken en in het struikenwas, daar vond ze een lijk. Een jonge vrouw, overal bloed. Afgemaakt met messteken waarschijnlijk. Jesse Davis? Dat weten we nog niet, Bright. We rijden er nu dadelijk naartoe. Jij met jouw wagen, ik met de mijne. Zeg, wacht eens even. Hm. Die mevrouw Jackson... Is ze soms niet een beetje seniel geworden? Toch. Hè? misschien heeft ze het allemaal gewoon verzonnen. Dat geloof ik niet, Bright. Ik heb haar verleden week nog ontmoet. Zal ik me toen heel goed bij haar verstand te Ja, ah, Met die wel. lui weet je nooit. Ik heb haar in elk geval op het hart gedrukt... ...dat ze er met niemand mocht over praten. Ach, er is al zoveel beroering in de streek. Als de er nu eens achter zou komen... ...stel je voor dat wij het verhaaltje van een bejaarde... ...op sensatie beluste oude ziel hebben geslikt... ...dan slaan we een modderfiguur, Bright. De politie wordt nu al genoeg gehekeld. We hm. moeten aan ons image denken. Maar uh, ik geloof echt niet dat het hier om iets gaat dat alleen maar zou bestaan in de ziekelijke verbeelding van een afgetakelde oude vrouw. Nee, nee, nee, nee. Ik ben bang zeg, we dat... We direct gaan kijken. Kom. Maar uh, zo onopvallend mogelijk. Die baarman staat al de hele tijd naar ons te gluren. Dan spring nu niet als een gek in je wagen, alsof je Steve McQueen in hoogst eigen persoon zou zijn. We doen het heel gezapig, snap je? Alsof er helemaal niks aan de hand is. Ja. Ik volg je. Welke richting zo? Nergens. rechts. Zowat een mijl verderop, rechts van de weg, zei ze. Ik haal je zo dadelijk wel in. Oké. Okay. Zijn, Bright. Goed dank. Niemand in de buurt. Nee, alles is rustig, Sarge. Heeft hier mevrouw Jackson de plek aangeduid? Mm, Zowat uh, 100 meters achter de derde bocht, zei ze. Dus moet het hier ongeveer zijn. Laat het ons hopen. Mm. Hé, hey, er komt een auto. We doen net alsof we hier een babbetje maken, oké? Okay? Hm? Ja. Steek maar een sigaretje op. Oké. Okay. Nee, doorrijden maar, doorrijden. Ja, ja, doorrijden. Zeg, was die kerel blind? Ik stond hier te gesticuleren als een gek. Uilskuiken. Wie was het? Een vakantiegast, niemand uit de streek. Kom, vooruit nu. Ga jij enkele meters meer naar rechts lopen, Bright? Oké, Sarge. Zie je iets, Bright? Nee, Sarge. Geen sporen. Niks. Oh, verdomme. Oh, mevrouw Jackson kranig van haar om zich door zo'n oerwoud te worstelen. Oh, en die smerige insecten. Oh, jee, verdomme! Sarge, Liep je? Nog niks? Nee. Ah, eh... Uh... Die is hier een paardje. Hmm. Zie je wat? Ja, een schoen. Een damenschoen. Wacht, ik kom. Oh. Hmm. Hier langs, Sarge. Ja, oh, verdomme. Oh. Het is hier heet, als in een oven. Ja, daar ben je. Wat scheelt er? Oh, niks. Iets in mijn oog, verdomme. Hier, een damenschoen. Ja, die ligt er nog niet lang. Gloednieuw. Oprapen. Ja. Vooruit nu. Ik loop voorop. Goed. Halt! Wat is er? me. Kijk. Jezus. Wat een schouwspel. Niks aanraken. Vooral bloed, het hier al van de vliegen. Afgeslacht, als een dier. Arme meid, ken je haar? Nee. Ach, dat, dat is het werk van een gek. De maniak. Zwijg. Zij is blond, Sarge. Zou het Davis? Rondkijken eerst. Misschien vinden we een spoor. Ze kan hier nog niet lang liggen. Rondkijken, zeg ik je. Okay. Die nu maar niet stopt. Ach, gelukkig maar. Sarge! Hé, hey, Sarge! Ja! Een handtasje! Ik heb haar handtasje gevonden. Niet aanraken, ik kom. Waar ben je? Hier. Vingerafdruk op. Heb je een zakdoek? Ja, hier. Ja, voorzichtig nu. Eerst openmaken. Er valt iets uit. Nee, nee, nee, nee, laat maar. Rijbewijs. Wie is het, George? Het is. Jesse Davis. Jezus. Dus toch? Ja, dus toch. Luister nu, Bright, Jij blijft hier in de buurt. Ik rij naar Fendale. Over een half uurtje zijn we terug. Jij zorgt ervoor dat niemand hier... Begrepen, begrepen, staartje in orde. En uh, kijk maar flink uit je toppen. Je kunt nooit weten. Die schoft. Die zal hier wel niet meer in de buurt rondhangen. Hij is knettergek. Zo, tot straks. Ja, tot straks. Jongens, jongens, jongens. Zo'n razende hond zou mij genadeloos moeten doodknuppelen. Hoe laat is het al? Binnen half tien, Sarge. Ga jij nu maar naar huis, Bright. Juffrouw wacht op je. Je kunt hier vanavond toch niks meer uitspoken. Ik heb met Roos gebeld. Ze wisten trouwens al. Iedereen zal het al wel weten. Ja, Zo'n moord kun je niet stilhouden, Sarge. Natuurlijk niet. Maar Neil Draper zal ons wel weer op de korrel nemen, die vervloekte pershaai. Is jij nog zoals wat hij schrijft? Ik niet meer hoor. Alles dik in de verf zitten, grote koppen, pakkende foto's. Dat is een koud kunstje. Ze zouden dat moeten verbieden. Hé, hey, Sarge, we leven in een democratisch land. Dat beweer jij toch altijd zelf. Ja, ja. Maar vind jij het nog normaal dat zo'n schrijvelaartje, zo'n gewetenloze inktkoelie, dat hij de politie belachelijk maakt? Morgen zullen de mensen zich weer als aas schieren op de Morningstar storten. Ze zijn gewoon dol op die dingen. Voor Draper is het een vette kluif. En die man kent zijn vak. Is dat een vak? De luiden stuipen op het lijf jagen, onrust stoken, opruien. Dat noemen ze dan het publiek voorlichten. Bah. Allemaal goedkope sensatie. Ik ben er zeker van, hè, dat hij met mevrouw Jackson is gaan praten. Dat wordt een lekkere story, Sarge. <laughs> Ik zie de titels al. In koeien van letters over vijf kolommen uitgesmeerd. Ik heb het lijk van Jesse Davis gevonden. Wij hebben mevrouw Jackson opgezocht. Zij heeft het lijk van het ongelukkige meisje ontdekt. Mevrouw Jackson is een bekende figuur in onze streek. Lange jaren is zij hoofdonderwijzer in Glen Spy geweest. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van ontelbare kinderen... ...die oh, thans als volwassenen nog de beste herinneringen bewaren... ...aan deze eminente opvoedkundige. Niet waar, Sarge? Oh, bright. Gisteren in de vroege ochtend ging mevrouw Jackson met haar lievelingshond Duke... ...een prachtige Duitse herdershond langs Mocken Road wandelen. Op zeker ogenblik drong het dier, het verstandige dier, in het struiken was door. Tussen haakjes zie een foto van Duke op pagina 5 drong het verstandige dier in het struiken was door, dat daar, en passant nog een giftig pijltje afschieten, dat daar welig langs beide kanten van de weg tiert en trouwens een slordige indruk maakt. Mevrouw Jackson riep haar hond terug, maar hij gehoorzaamde niet. Hij begon hartverscheurend te janken. Toen ging ze zelf kijken in het struiken was, <hast> akelige ontdekking, in vetjes natuurlijk. In een beide bloedplas lag daar het afschuwelijk verminkte lijk van een jonge mooie vrouw. Het slachtoffer dat later geïdentificeerd kon worden als Jesse Davies, 19 jaar oud ja. uit New York, was kennelijk op beestachtige wijze met vele meststeken oh, afgemaakt. Hou is helemaal snel mee, O'Bright. Oh, dat is een bevel. Oké, okay, Sanche. Jij had reporter moeten worden, jij. Maar dat interview met mevrouw Jackson zal wel niet in de Morningstar verschijnen. Nee? Waarom niet? Ik vergat het je te vertellen. Ze ligt in het ziekenhuis, de arme stakkers. Oh. Hartaanval. De schok, snap je. Ik hoop dat ze het haalt. Dat ook nog. Ja. En het is helemaal niet zo zeker dat Jesse Davis door die moordzieke gek werd omgebracht. Inderdaad. Maar de mensen zullen er geen moment aan twijfelen. Natuurlijk, de mensen. Wat denk jij ervan, Bright? Hmm, het is allemaal zo helder als Moddersaad. Maar mij is wel een en ander opgevallen. Bijvoorbeeld? Jesse Davis werd met mesteken afgemaakt. Of met een dolk. Precies. Maar die eerste drie vrouwen, die slachtoffers van de maniak, die werden gewurgd. Dus? Ja, dus niks. Zout, dat weet ik ook wel. Maar het is toch een aanduiding? Misschien wel. Een paar dagen geleden las ik iets diepzinnigs. <lacht> Jij leest te veel serieuze boeken, Bright. Dat is niet goed voor een politieman. Ik geloof dat het een Duitse filosoof was. Een filosoof? En dan nog een kraut. Wat schreef die Engert? Niet de weg is de moeilijkheid. Maar de moeilijkheid is de weg. Dat is klinklare nonsens. Misdadigers hebben gewoonlijk hun eigen vaste techniek. Gewoonlijk, ja. Maar het is allemaal theorie. De praktijk is soms anders. Dat weet ik wel. Maar de maniak valt altijd jonge vrouwen aan. En Jesse Davis was pas 19. Maar de maniak verkracht zijn slachtoffers ook altijd. En Jesse Davis? We moeten op het rapport van de coroner wachten. Ik had niet de indruk dat ze verkracht werd. Dat is maar een indruk. Ja, inderdaad. Het is in elk geval een belangrijk punt. Als nu blijkt dat Jesse Davis ook verkracht werd, dan. Dan? Dan is dat weer een aanduiding te meer, Bright. Ja, hoeveel verkrachtingen worden er in de States elk jaar gepleegd? Volgens de allerlaatste statistieken is het aantal in één jaar met meer dan 10% gestegen. Hoeveel potentiële verkrachters lopen er in dit land rond? En het zijn niet alleen negers, hè, George? Het zijn vooral teenagers. Oh, als dat zo doorgaat, is Amerika voor de haaien, vrees ik. Heb jij soms ook niet het nare gevoel dat we meer en meer machteloos worden? We zouden veel hardhandiger moeten optreden. Ook de rechters zijn veel te laks geworden. Het ziet er inderdaad naar uit dat men zich bij alles gaat neerleggen. Hm. Uit naam van de mens laat men het dier triomferen. <laughs> dat is heel mooi gezegd, Bright. Maar het klinkt vandaag afgrijzelijk conservatief. Ja, ja. En hopeloos zakkig. Ik en het, het is wel. niks dan geouwe hoorgezeur. We schieten er geen bal mee op, jongen. We moeten beginnen met ons eigen probleem. Jesse Davis. Ja. Ik zou wel een jaar van mijn leven willen geven om die akelige maniak te ontmaskeren. Nee, hey, nu overdrijf je, Sarge. We krijgen hem toch te pakken. Ach, verdomme. Heel wat vragen blijven nog onbeantwoord, Bright. Bijvoorbeeld. Mm. Hoe komt het dat het lijk van Jesse Davis niet werd gevonden... langs het stuk weg dat ligt tussen Hadley Stavon... ...en het Golden West Hotel. Maar uitgerekend zowat een mijl verderop. Uit de verklaringen van dat meisje... Ja, hoe heet ze weer? Isabel Fogarty. Juist ja. Uit haar verklaringen aan moeder Davis... ...die onze verdwijning van haar dochter kwam melden... ...is toch duidelijk gebleken... ...dat Jessie direct naar het hotel wou terugkeren. Is dat wel waar? Ja, dat zullen we moeten uitvissen. Is Jessie Davis misschien uit vrije wil... ...de andere richting uitgegaan? Dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Stel je voor, die vier jonge lui, hmm? Jesse Davies, Isabel Fogarty, Ralph Summers en Roy Mustoe, ...rijden gisteravond omstreeks elf uur samen per auto naar Hadley Tavern. Op zowat een mijl van die tent raakt de wagen defect. Roy Mustoe alleen blijft achter om hem te fixen. Vind jij dat normaal? Waarom niet? Het is toch zijn wagen? Ja, ja. Maar die anderen lopen zomaar te voet naar Hadley Tavern. Waarom steken ze Roy geen handje toe? Isabel Fok was erg bang, zei ze. Oh, beweerde ze. Het was daar stikdonkers. Mokkenrood is een eenzame weg. Ze dacht aan de maniak die de streek onveilig maakt en die nu al drie vrouwen vermoord heeft. Die vampier is de jongste tijd het onderwerp van alle gesprekken. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ze gaan met z'n drieën naar Hadley's Tavern. en die ene jongen klungelt ondertussen als een kar. Hm? In Hadley's Tavern zitten die drie dan op hem te wachten. Hm? Mooi. Maar op zeker ogenblik verklaart Jesse Davies doodgemodereerd ...dat ze alleen en te voet naar het Golden West Hotel wil terugkeren. En uh, ze doet het. Dat lijkt me toch wel heel erg vreemd. Hmm. Die Ralph Summers fluisterde wat met Isabel Fogarty. Ik kan me best voorstellen dat Jessie Davies er voor spek en bonen bij zat. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, Sarge. Maar wat ik niet begrijp is dat dat meisje het zomaar aandurft om helemaal alleen... langs die stikdonkere, eenzame weg naar haar hotel terug te lopen. Misschien wel ze Roy toe opzoeken. Mogelijk. Maar dan moest ze nog altijd eerst een flink eind alleen lopen langs Mocken Road. Met die griezelige, ongrijpbare maniak in de buurt. Vind jij dat voor de hand liggend? Nee, nee. Ik vind het roekeloos, dwaas. Noem maar op. En au fond ongeloofwaardig. Ja, en dan is er die onbekende klant... Die man met zijn zwarte snor. Ja, die vent over wie Tony Gamba, de barkeeper van Hedley Stavon, me verteld heeft. Hij zit daar heel toevallig een splitje te drinken. Maar hij was het die met zijn zwarte boek stopte toen de drie te voet naar Hedley Stavan liepen. Nee. Hij wou een lift geven. Ze sloegen zijn aanbod af. En als ze in die tent binnenvallen, zit hij daar aan de bar. Dat kan gewoon een toeval geweest zijn, Bright. Ja, dat kan inderdaad. Maar mij lijkt het toch nogal verdacht, Sarge. We zouden die vent moeten vinden. We hebben zijn signalement doorgezijnd. Jesse Davis gaat alleen weg. Even later vertrekt die vent ook. Van dat moment af geen spoor meer van hem. Misschien heeft hij Jesse Davis Vermoord? Denk je dat hij de maniak is? Hij kan het geweest zijn. Hij was in elk geval vlak in de buurt. En het is ook mogelijk dat Jesse Davis hem kende. ...dat ze uit vrije wil met hem is meegereden. De laatste rit, de rit naar de dood. Precies. Hm. Een goede titel voor een moordverhaal, Bright. En het is allemaal mogelijk, maar we weten het niet. In het andere geval, hè. Ik bedoel, als die vent er niks mee te maken heeft en gewoon is weggereden... ...in dat geval blijft jouw vraag onbeantwoord. Hoe komt het? dat het lijk van Jesse Davis niet ontdekt werd... ergens tussen Hedley, Tavern en het Golden West Hotel. Maar uitgerekend zowat een mijl verderop langs Mocken Road. Is het dan op eigen initiatief die richting uitgegaan? En waarom in zemelsnaam? Waarom? Uit onze vaststellingen is nu al gebleken... dat het lijk niet achteraf in het was werd gegooid. Nee, Jesse Davis werd wel degelijk op die plaats vermoord. Het is ook duidelijk dat het meisje nog leefde toen ze in het struikgewas werd gesleurd. Ze heeft zich wanhopig tegen haar aanrander verzet. Of tegen haar aanranders. In elk geval leefde ze op dat moment nog. Er zijn voldoende sporen van een heftige worsteling. En dat lijkt me dan wel een aanduiding te zijn voor het feit dat er slechts één aanrander is geweest. Waarom? Maar anders zou ze er allicht niet in geslaagd zijn zich over een afstand van zowat 30 meter te blijven verzetten, zoals uit de sporen blijkt. In dat geval zouden het lichaam allicht ook niet over de grond voortgesleept hebben. Ze zouden het waarschijnlijk opgetild en gedragen hebben. Hm, mogelijk. Het is doodjammer, jammer dat we langs de kant van de weg geen sporen van autobanden ontdekt hebben. Ben jij er dan zeker van dat er een auto aan te pas is gekomen? Zeker? Nee, voorlopig zijn we nergens zeker van. Behalve dan van het feit dat Jesse Davis vermoord is. Tja. Uh, het zijn allemaal veronderstellingen. Daar geef ik me heus wel rekenschap van, Sarge. Maar je zult moeten toegeven dat er waarschijnlijk toch wel een auto mee is geweest. Waarschijnlijkheden zijn nog geen feiten. Hoe laat is het nu al? Kwart voor tien. We kunnen hier vanavond niks meer doen. En morgen wordt het een zware dag. We zullen die drie jongelui's duchtig aan de tand moeten voelen. Isabel Fogerty komt er eerst aan de beurt. Maar uh, ik verwacht er niet veel van. Ah, waarom niet? Hm, zomaar een indruk. Misschien verzwijgen ze een boel. We zullen wel zien. Eén ding is zeker. Wat? Morgen krijgen we de krant weer eens de volle laag. Misschien hadden we die jonge lui vandaag al moeten... Arresteren? Nee, niet arresteren, Bright. We zijn hier niet in Frankrijk. We kunnen niet zomaar een verdachte in de Norst stoppen. Als ik jou niet begrijp. Oké, oh, Nee, okay, Sans eens, je weer niet op. Hm. Ik ga nog even een kijkje nemen langs Road, Sarge. Nu nog? Waarom? Bah, je weet nooit. Uh, veel succes, jongen. Maar vergeet niet dat Roos op jou zit te wachten. Hè? Huh? Wat bedoel je? Niks, niks, niks. <laughs> Zorg maar dat je morgen tijdig present bent. Hm? En de groeten aan Roos. Ja, zal ik doen, Sarge. Jongens jonge snoeshaan, als ik thuis zo'n lekker wijfje als die roos had, dan wist ik het heus wel. Ik ga nog even een kijkje nemen langs Moken Road, Sarge. Zo'n streber zou zo over me heen lopen als hij dat kon. Ja, maar hij moet nog een boel leren. Waarom stoppen we hier? Wat Wat doe je nu? Wat zeg je? Ik, ik wil naar huis. Hey, wat moet dat betekenen? Dat doet pijn. Laat me los. Wat, wat, wat doe je? Je bent gek. Laat me los. Ouh. Laten, zal ik, zal ik niet, zal het aan iedereen vertellen? Nee, nee, nee niet doen.